4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De nog levende verdachte van de aanslagen in Boston is bij kennis... melden diverse Amerikaanse media. Hij zou in het ziekenhuis zijn ontwaakt... en inmiddels vragen aan de autoriteiten schriftelijk hebben beantwoord. 19-jarige Joghar Tsarnaev lag buiten kennis in een ziekenhuis in Boston nadat hij vrijdagavond zwaar gewond was geraakt bij zijn arrestatie. De vrees werd dat hij nooit een verklaring zou kunnen afleggen over de aanslagen... waarbij maandag drie doden vielen en meer dan 170 mensen gewond raakten. De gouverneur van Massachusetts heeft gezegd dat hem er alles aan gelegen is... om antwoorden te krijgen over de aanslagen. In Maastricht is vannacht een geldautomaat van de SNS-bank overvallen. Inbrekers reden met de auto een pand van de bank binnen en richten een ravage aan. De politie kan niet zeggen of er geld is gestolen. Zo'n tien minuten later werd de buurt weer opgeschikt... toen ongeveer 500 meter verderop kogels op een huis werden afgevuurd. De politie trof schietgaten aan in een woonhuis. Onduidelijk is wie er heeft geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Woordvoerder van de politie Maastricht weet nog niet of er een verband is... tussen de schietpartij en de ramkraak bij de bank. Van de daders ontbreekt ieder spoor.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 Ook wolkenvelden blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's, nacht van het goede leven. Hoorspel op herhaling. En dit keer in samenwerking met Woord.nl van de VPRO dat iedere vrijdagnacht te horen is hier op Radio 1. En samen zenden we een mooie serie uit. De Michael Strogoff, koerier van de Tsar. En dat, uh, dat is gebaseerd op het boek wat Jules Verne schreef. En dat kwam voor het eerst als boek uit in uh, 1874... Uh, het boek beschrijft een, een spannende tocht door Tsaristische uh, Rusland. Uh, de Tros maakte er in 1973 een elfdelige hoorspelserie van. En uh, in 1977 uh, zond de NCV er ook nog een uh, televisievariant van uit. Nooit gezien of missen, ik kan me niet herinneren. Uh, uitgeverij Rubenstein viste vis, vis deze parel op... en brengt hem nu ook op cd uit. Vanaf vandaag uh, is hij te krijgen. En uh, in de VPRO's Woordnachten en in nacht van het goede leven van zondag maandag dus, komen alle volgende delen uh, steeds tussen vier en vijf. Nou, eventjes iets over uh, het verhaal, want uh, als u net instapt en uh, vrijdag niet geluisterd heeft. Uh, Michael Strogoff is een 30-jarige militair, zo'n stoere vent, hè, opgegroeid onder barre omstandigheden in Siberië. En de zaar vraagt hem om een boodschap naar diens broer te brengen, de grootvorst van het, uh, het verafgelegen Irkutsk. Nou, uh, Rusland uh, wordt in het oosten namelijk onder de voet gelopen door de Tartaren, en die worden dan weer geholpen door een overgelopen ex-officier van het het tsaristische leger, Ivan Agarov, eh, omdat er verraad in het spel zal zijn, moet de Grootvorst gewaarschuwd worden. En Strokov die krijgt er een brief mee en de instructie om zich aan niemand, maar dan ook echt aan niemand bekend te maken. En daar houdt hij zich ook heel stipt aan, zelfs tegenover zijn oude moedertje die in omsk woont. Nou, en de in de trein naar de Oeral hebben we dan net kennis gemaakt... in de eerste twee delen, met, ook met twee journalisten... een Engelsman en een Fransman, die graag verslag doen van de onrust. En in de coupé van Strokov, die natuurlijk incognito reist... daar komt een heel mooi uh, jonge vrouw in de capé, in die coupé zitten. Oh. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. <truimus> Mikhail De koerier van het zaar.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 Hoe oud bent u? Zeventien. Zo'n zelfbeheersing heb ik nog nooit gezien bij iemand van uw leeftijd. Ik vind dat zo bijzonder niet. Wordt u in Nizhny Novgorod door iemand van de trein gehaald? Nee, ik reis nog verder. Ik moet naar Irkutsk. Irkutsk? Alleen, dwars door Siberië? Weet, weet u wel wat dat betekent op dit moment? Nee, maar ik zal het wel ondervinden. In elk geval moet ik naar Irkutsk. Waarom juist naar Irkoetsk? Ja, neemt u me niet kwalijk, uw zaken gaan mij natuurlijk niet aan. Maar. als een jonge vrouw als u van plan is om onder de huidige omstandigheden moedig ziel alleen naar de oostelijke provincies van Siberië te reizen, dan. dan maakt mij dat bezorgd. Dat is erg vriendelijk van u. Ik. Ik wil u wel vertellen waarom ik naar Irkoetsk moet, ik ben de dochter van een banneling. Mijn moeder is bijna een maand geleden gestorven, en nu reis ik naar mijn vader, die in Irkoetsk in ballingschap leeft. Ik heb geen enkel ander familielid. Dat is droevig. Maar hoe wilt u Irkoetsk bereiken? Het plan om naar mijn vader toe te gaan is bij mij opgekomen. Voor de geruchten loskwamen over de inval van de Tataren en de opstand van de Kirgisen. Ik had alle schepen toen al achter me verbrand. Ik moet nu wel doorzetten. Maar laten we hier niet verder over praten. De passagiers u komen... U had gelijk dat u bent blijven zitten. Een heleboel drukte voor niks. Alleen een koppeling gebroken. U had gelijk. De jaarmarkt van Neesdien nice wel betreft, ben ik er niet geruster op geworden. Nee, nee, nee. Een heleboel mensen denken dat hij wel eens op een mislukking uit kan lopen. Oh, dat zou een ramp zijn. Dan uh -huh. moet je niet indenken dat de markt gesloten wordt. Dat zou inderdaad een strop voor u zijn. Maar in elk geval bent u gauw genoeg weer thuis. Denk eens aan de kooplieden uit Midden-Azië. Waarvan sommigen een jaar nodig hebben om de markt te bereiken. En dan nog eens een jaar voor ze hun winkels en magazijnen terug. Dus die trekt dus nader dan de rok. Ja, natuurlijk. U bent toch ook koopman, of niet? Zeker ben ik koopman. Ik heb geen waarde bij me, ik bemiddel alleen. Oh. Ik woon in Irkutsk en kan onderweg de jaarmarkt dus makkelijk in de doen. Is die jaarmarkt werkelijk zo belangrijk? Men schat dat de omzet ervan ongeveer 100 miljoen roebels bedraagt. Ongelooflijk. Wat vertelt u me er eens iets over? <laughs> nou, vroeger was die markt in Makayev... Maar in 1817 werd ze naar Nisunovkorot verplaatst. Normaal heeft die stad zo'n 35.000 inwoners... maar tijdens de jaarmarkt die drie weken duurt... zijn het er zeker 300.000. Dan puiden de straten natuurlijk uit. Ja, die van de bovenstad niet, maar die van de benedenstad... aan de andere kant van de Volga wel. Op een groot terrein daar vlakbij wordt de markt gehouden. U kunt zich er haast geen voorstelling van maken. Europeanen uit alle landen, Aziaten, Perzen, Hindoes, Chinezen, Sigeuners, krioelen door elkaar... En dan moet je nog voorzichtig zijn ook, want er is kwaad volkomen. Dan blijf ik in de bovenstad tot ik verder kan reizen. <laughs> ik wil u niet bang maken. Maar u moet zeker eens gaan kijken. Alles wat je je maar kunt indenken is er te koop. Paarden, kamelen, wagens, spelterijen, edelstenen, levensmiddelen... Turkse tapijten, geweven goederen uit Smyrna... fluwelen en zijden uit de jongen. En tussen de kramen in zijn er dan ook nog de kermistenten... met goochelaars en acrobaten. Ja, en natuurlijk de zigeuners... In de toekomst voorspellen uit de lijnen van de hand. Zal er wel logistiek te krijgen zijn? Ja, dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Al slapen de meeste kooplieden in hun eigen tent of onder de blote hemel. Ja, die, die tentenkampen zijn voor de overheid een probleem apart. Om de havertop zijn er ruzies, soms zelfs moordpartijen. Er is dan ook een grote politiemacht op het jaarmarktterrein. Zelfs de gouverneur heeft er een speciaal verblijf, zodat hij direct bij de hand is als er ingegrepen moet worden. Nu begrijp ik hoe belangrijk die markt is. Zou het werkelijk denken dat die afgelost kan worden? Oh, dan moet het er over de grens wel heel slecht voor staan. Maar wij weten het gauw genoeg, want we zijn er. We zijn anders aardig laat. Ja. Die 15 West had die koppelingen toch maar moeten uithouden. Niemand dat de trein verlaten, politiecontrole. Alweer Niemand weet van geen ophouden. Het ja, kost ons nog meer tijd. Papieren? Ik heb geen pas. Dat is ook niet meer verplicht als u vrijgeleider waar u in orde is. Alsjeblieft. U bent Nadja Fjordaroa en u komt uit Riga? Jawel, inspecteur. Bestemming Irkutsk. Over welke route? Over kerninspecteur. inspecteur. Goed, het zegel is in orde. Laat uw vrijgeleider op het politiebureau aftekenen. Jawel, inspecteur. Ik wist al dat het moest. Dan kunt u gaan. Zo. En een padelaar, een bevoerde burger, dus. Nikolai Karpanov, koopman, woonende de Een goede reis verder, meneer Karpanov. Nadja, Nadja, veel liever. Kan ik gaan iets met u doen? Ja, dat ik dan. Er is u doen. Misschien heeft ze hulp nodig. Laat u mij erdoor, alstublieft. Nergens meer te zien. verdwenen in de menigte. Natja, Natja, waarom heb je dan niet even op me gewacht? Hé, hey, waard. Heb je een bed en een stevig maal voor me? Ik ben uitgehongerd. Ah, je boft, vadertje. Ik heb nog net ah. één kamer vrij. Ah, en eten is er een overvloed. Ga daar maar zitten, hoor. Is het voor één nacht? Gelukkig wel. Als de boot naar Pjern vanavond nog was vertrokken... had ik je bed helemaal niet nodig gehad. Maar ze vertelde me net op het kantoor dat hij pas morgenmiddag gaat. Dat kost me 17 uur. Ja, dat klopt. Maar je had toch ook de postkoers kunnen nemen? Dank je wel. Dat gaat me te langzaam. Over de volk reis je nog het vlucht naar Pjern. Ja, dat is zo. Nou, uh, wat zal het zijn? Hè? Ik heb een eend voor je met gehakt gevuld... en gerstenbrood met dikke rood. Goed. Doe daar dan ook nog wat gestremde melk met suiker en kaneel bij. En een stevige pot bier. Uh, je zult het hebben, man. Maar het moet wel eventjes klaargemaakt worden, hè. Wie intussen nog naar je kamer? Nee, die zie ik vanavond wel. Is het bed schoon? Uh, wat dacht je? Bij mij is alles even proper. Zet mijn rugtas dan zo lang achter de tapkast. En maak een beetje voort als je wilt. Als ik gegeten heb, moet ik de stad nog in. Uh, er zijn meer klanten, vadertje. Ach ja, maar voor een uitgehongerd man doe ik veel. Nee. Ja, voor alles die natuurlijk een behoorlijke altijd bestelt. Ik moet de stad doorzoeken. Ik kan dat meisje niet aan haar lot overlaten. Alleen tussen al dat zwervende volk en dan wat er nog allemaal te wachten staat over de grens. Hier is het tenminste rustig in het park. Nou ja, rustig met al die woonwagens. Laat ik maar even gaan zitten. Uren gelopen, niets gevonden. Geen spoor te bekennen van Nadia. En Nu het donker is, vind ik haar zeker niet meer. Misschien morgen. Zij moet haar vrijgeleiden... en ik mijn patroosje en jou op het politiebureau laten aftekenen. Ze reist over Pjarn, zei ze tegen de inspecteur. Dan kan het dus best zijn dat ze ook met de boos gaat. In dat geval zie ik haar zeker terug. en kan ik haar misschien van dienst zijn. Wat doe jij daar? Huh? Ik, ik rust wat uit. Ben je van plan de hele nacht op die bank te blijven zitten? Als ik daar zin in heb, ja. Kom eens wat dichterbij. Ik wil je gezicht wel eens zien. Met mijn gezicht heb je niks te maken. Of ben je soms van de politie? Oh nee, ik zie het al. Een van die zigeuners uit die wagen zeker. Hm. Mooi je me soms de hand lezen? Wie sta er nou te praten? Pas maar op, ik kan wel een spion zijn. Kom in naar binnen eten. De paar is klaar. Ik wil weten wie die was. Maar je hebt gelijk, Sangara. Wie ook is, morgen zijn we toch weg. Morgen? Blijven we dan niet? Niks vragen. Morgen gaan we weg. Vadertje zelf stuurt ons weg naar waar we heen moeten... Vadertje? Daar moet hij de zwaar mee bedoelen. Vadertje stuurt ons morgen weg. Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, ik zal me er maar niet in verdiepen. Ik gaan slapen. Toch had die zigeuner iets dat mij niet bevalt... Monsieur Arriblant, Blond? <laughs> oh, Mr. Jurywets. U zat dus ook in de trein? Nou, wie? Oui. Ik heb het hele feest meegemaakt... in Moskou tot Nizhinovgorod. Maar hoe zit er niet uit bepaald content, hè? Daar heb ik er nogal een reden voor. Gisteravond is het me niet gelukt een maaltijd te bemachtigen. Ik heb de hele nacht onder de blote hemel moeten slapen. Oh, oh, dat is vervelend inderdaad. Maar in elk geval is uw oren dan niet ontgaan van het ontwaken van de vogels. Mij heeft het toeval een behoorlijk bed en een stevig maal bezorgd, monsieur. Dan zult u waarschijnlijk vriendelijker over deze stad schrijven dan ik. Oh, de jaarmarkt is toch interessant? Een te rommelig naar mijn smaak. Monsieur Blount, kan ik u in een betere stemming brengen door u te laten zien hoe interessant de jaarmarkt is. U? Kijkt u dan eens naar links, naar links, monsieur? Ah. Ziet u die man daar staan? Die met de handen in zijn U bedoelt uh, die module? Ja, ik keek zo even deze kant op en toen herkende ik hem. Ik heb haar gezien zijn... eenmaal in mijn leven, zijn gezicht, monsieur. Maar u weet dat ik dan zijn gezicht nooit meer vergeet. Dat is. Michail Strogoff. Michail Strogoff? Ja, ja. Uh, uh, uh, uh, ik wist dat hij zat in onze trein, dat had ik gehoord. Maar ik, ik heb hem nooit ontmoet. Zelfs al had hij tegenover me gezeten, zou ik niet geweten hebben dat hij het was. Geeft dan nu uw ogen eens goed te kost, monsieur. Hij zal er weer deze kant op kijken. Ah, ah ja, nu. Zij. Dus dat is Mika Strogoff. de koreer van het za. Ja, ja, dat is hij. Op weg naar Eerkutschk met een speciale boodschap van de Tzaar voor diens broer de grootvast. Iemand met minder scherp oog als u zou hem niet herkennen, die kleding en die boerenmuts. Het is te open dat niemand hem herkent, monsieur. Maar nou, u weet nu tenminste dat hij het is als hij tegenover u zit. Bijvoorbeeld op de boot naar Pierre. Gaat u met de boot? Hij was tenminste op het kantoor van de stoombootmaatschappij, Dus ik heb maar meteen geboekt. Oh, mijn compliment, my good old man, mijn compliment. U hebt uw tijd hier niet vandaan. Nee, nee, ik herkende hem al op het taron. Ik heb toen eens gekeken waar hij naartoe ging. Heel actief. Maar nu uh, iets anders. Uh, is u hier op de jaarmarkt iets bijzonders opgevallen? Dat jongen wel. Alleen police... Geen enkele militair in Kozak, behalve dan dat koor. Maar dat, uh, dat hoort bij een kermis, niet, In afwachting van de schoenen vertrek moeten alle militairen waarschijnlijk blijven die in de alakker En het heeft de onder de kooplieden nog veel groter gemaakt. Dan ze in de trein al was, bedoeld ja, ja, ja. Uh, oh, ja, Maar de jaarmarkt is dan toch doorgegaan. Er is niets dat erop wijst dat hij voortijdig wordt gesloten. Oh, maar nu merk ik toch weer mijn beste, Mr. jollyvet. Dat u mijn oren niet hebt. Ik <laughs> kan u ook het nieuws vertellen. De politiemeester is met spoed op het paleis van de gouverneur-generaal ontboden. Het schijnt een belangrijke brief De zijn binnengekomen. La, la, la, la. Dat voorspelt dan werkelijk niet veel goeds, monsieur. Wel, wel, wel. Daar heb je de poppen dansen. De politiemeester met een escorte. Hij begeeft zich naar het midden van het paleis. Besluit van de gouverneur van Nizhny Novgorod. Ten eerste, het is elke Russische onderdaan verboden... ...de provincie om welke reden dan ook te verlaten. Ten tweede, alle vreemdelingen van Aziatische oorsprong... ...zijn verplicht de provincie binnen 24 uur te verlaten. La, la, la. Vanavond zal de Jaarmarkt dus afgebroken moeten zijn. Dat is geen kleinigheid. En we moeten dan die arme zigeuners naartoe. Ze zijn nog Russische onderdanen, nog Aziaten. Ze mogen dus niet blijven. Ze mogen ook niet weg. Het enige wat ze kunnen doen is trekken naar het zuiden. Naar Perzië, uh, Turkije of de vlakte van Turkestan. Ja, wat de kooplieden betreft worden de massale uittocht naar uh, Midden-Azië. Ik geloof dat ik er goed aan doe, old friend. Met een plaats op de boot naar Pierre te gaan bespreken. Inderdaad, ik zie u daar vanavond dan, monsieur. Waar is u later? Het is elke Russische onderdan verboden de provincie te verlaten. Dat betekent, als die verrader Agaraf zich werkelijk nog aan deze kant van de grens ophoudt. zoals de inspecteur in de trein zei dat men veronderstelt. zal het er niet makkelijk meer vallen de Tartaarse aanvoerder via Vagant te bereiken. En dan zal hij over een belangrijke Elper minder beschikken. Alle vreemdelingen moeten de provincie binnen 24 uur verlaten. Dat doet me denken aan wat die kerel gisteravond zei. Niks vragen. Morgen gaan we weg. Vadertje zelf stuurt ons weg naar waar we heen moeten. Hoe kon die man gisteren iets weten van de maatregel die vandaag genomen zou worden? Vadertje Tsaar, want die bedoel hij beslist. Stuurt ons zelf weg naar waar we heen moeten. Waar moeten ze dan heen? Kan die man in de toekomst zien? Of heeft hij bepaalde inlichtingen gekregen? Waarschijnlijk was dat helemaal geen zigeuner. In ieder geval is er iets niet in de haak met die man. Hup, schieten daar! Anders breken wij die troepen van jullie af. Maar dan met onze zadels. Geen rust mag de grens meer over. En dat geldt natuurlijk niet voor mij met mijn speciale vrijgeleiden. Maar wel voor Nadja Fjodorová. Zij wordt nu teruggestuurd en ik kan haar niet helpen. En misschien ook maar beter zo. Voor haar en voor mij. Ik moet in de eerste plaats aan mijn opdracht denken. Die mag door niemand in gevaar worden gebracht. Het zal voor mij heel moeilijk genoeg zijn in de koets te komen. Wat zou zo'n zwakke jonge vrouw moeten beginnen? Maar laat u mij toch passeren, beste mensen. Anders sta ik u wel in de weg. Ja, dank u. Maar wacht eens. Misschien heb ik haar wel meer nodig dan zij mij. Zij zou elke verdenking van mij wegnemen als ze samen met mij reisde. In een man die alleen door de steppen trekt... vermoedt men veel eerder een koerier van de tsaar. Reist hij samen met een jonge vrouw, dan wordt het aannemelijker dat hij een koopman is. Op mijn padaroshnaya staat dat ik recht heb... met door één of meer personen te laten begeleiden. Ze moet met mij samen reizen. Ik moet haar terugvinden voor de boot vertrekt. Stel je voor dat ze van het besluit van de gouverneur niets weet... dan wordt ze aan de kade onherroepelijk gearresteerd. Ik moet haar terugvinden. Waarschijnlijk is ze ergens in de bovenstad. Dan de wolka maar weer over. Ik, ik moet eerst naar het politiebureau... om mijn padarozhneja te laten afstempelen. Ik mag geen enkel risico nemen. Wat wilt u? Ik ben Nikolai Karpanov, koopman uit Irkutsk. Hier is mijn padarozhneja agent. Ik wil dat graag door de politiemeester afgestempeld hebben. Ik zal vragen of hij u ontvangen kan. Gaat u maar zo lang even de wachtkamer binnen. Karpanov. Ik heb u door de hele stad gezocht. Gisteravond en vandaag. Ik hoopte u te kunnen helpen. Waarom bent u zo plotseling van het perron verdwenen? Omdat ik voelde dat u me helpen wilde. En ik wil niemand tot last zijn. En nu? Nu kunt u me niet meer helpen. Ik wist niets van het besluit van de gouverneur. Ik heb onderdak gevonden in een klein logement. Daar ben ik gebleven. Toen ik hier kwam om mijn vrijgeleide te laten aftekenen... hebben ze me van de verordening verteld en met het hem geweigerd. Gelukkig dat u niet meteen bent weggegaan. Dan moet ik heen. Terug naar Riga. Ik wou nog een laatste poging wagen bij de politiemeester zelf. Dat zal u niet helpen. Nikolai Kapanov, u kunt binnenkomen. Wacht op mij, ik ga iets proberen. Dat was die koopman toch, die bij ons in de trein zat? Ja, hoezo? U schijnt nogal goed met hem te zijn. In de trein zat u ook een hele tijd met hem te fluisteren. In de eerste plaats zijn het uw zaken niet met wie ik goed ben. En in de tweede plaats heeft hij met een trein alleen maar over de jaarmarkt verteld. Jaarmarkt? Praat me niet over jaarmarkt. Ze hadden hem beter niet kunnen laten doorgaan dan hem na één dag af te breken. Nou, nou ja, dat zijn ook mijn zaken niet. De gouverneur zal zijn redenen wel hebben. Nadja, kom eens hier. Dus dit is uw zuster. Goed nieuws, broer. We kunnen samen verder reizen naar Irkutsk. Ik heb u bijgeschreven op het padarashana van uw broer. Dus hebt u zelf geen papieren meer nodig. Goede reis. Dank u, politie Ook voor uw goede zorgen. Vlug, Je bagage uit de wachtkamer. We moeten opschieten als we de boot nog willen halen. Hier, geef maar een mij. Hoe bent u op dat idee gekomen? Je voortaan en Nikolai. Ja. Mijn patarosje en ja die mogelijkheid. En ik vond het beter je te laten boeken als mijn zuster dan als een vreemdeling. We zijn aan boord, je. Ja, we zijn aan boord. Ik weet niet hoe ik je danken moet. Nou, wacht daar maar mee tot we in Ierkoetsk zijn. En daar zijn we nog lang niet. Ik heb twee eerste klassetten gereserveerd. Dan kun je tot rust komen. Voorlopig wil ik nog niet rusten. Ik wil zien hoe Nisnie Novgoreld verdwijnt waar ik zo'n angst heb uitgestaan. Maar in de trein was je zo moedig. Ik denk vooral niet dat ik bang ben. Nicolai, maar ik had angst of ik vader wel zou kunnen bereiken. Daarom ben ik ook niet naar de jaarmarkt gegaan. Ik, ik, ik kon er niets anders denken dan aan de verdere reis. Kijk, nu verdwijnt is dat? Hoe lang op deze boot? Hmm, ongeveer 60 uur. De eerste 350 westen op de Volga gaat het namelijk snel. Maar dan moeten we stroomopwaarts, de Kamau. En bovendien zullen we nog wel een uurtje op onthoud hebben in zijn. Alles bij elkaar dus het is het dus zo'n 60 uur op Jan. Wat zijn er veel passagiers aan boord, hè? Ja. De boot is afgeladen met al die mensen die die, die hals of weg moesten. Dan zullen we wat rondlopen. De zitplaatsen zijn er hierboven toch niet meer. Vreemde type allemaal. Ach, je hebt ze natuurlijk al op de jaarmarkt gezien. Nou, ik ken dus al eerder niet? Die mensen met die lange gewaden die mijterachtige mutsen, wat zijn dat? Um, Armeniërs. En dat daar zijn rijke Chinezen in hun nationale tracht. En die? Met die vierkante mutsjes en een gewoon korte centuur? Hindoes. Op het voordek is het nog voller. Daar lijken de mensen meer op ons. Ja, dat zijn meest Russische muzieks, en kooplieden. En wat zigeuners. Jij moet dus ook naar Irkutsk. Ja, zusje. We maken dezelfde reis. En overal waar ik doorkom, zul jij ook doorkomen. Ik hoop maar dat je niet te veel last van me zult hebben. Dat ah! Mon cher monsieur Blanc, u hebt dus toch nog kunnen boeken, hè? Oh, dat was ik u een heel stuk voor geweest. Is het is een Johnny vent. Die telegram is nog nooit achter aangekomen. Het zijn Europeanen, als ik het goed hoor. Is de ene Engelsman en de andere een Fransman. Het scheelt er nu geen haar, monsieur. Ja? U kwetst mij, meneer, als journalist. En u doet mij bedenken dat wij onze positie ten opzichte van elkaar eens moeten vaststellen. Tot nu toe ging het allemaal erg gemoedelijk, maar tot slot, wij zijn concurrenten van elkaar. Vijanden, monsieur. Oh, zo scherp zou ik het niet willen stellen, maar wel concurrenten. Het lijkt me dus juist, nu de reis ernstig gaat worden, dat ik voortaan alles wat ik hoor, vorm. Oh, dat is een prima, denk ik, meneer Bloot. maar dan zult u het voortaan ook wel zondag mijn ogen moeten stellen. Oh, oh, oh nou, die kan ik niet. Zo, zo. Dan heb ik zo'n idee, meneer, dat wij elkaar nog wel eens nodig zullen hebben. Dat is een absoluut en totaal verkeerd idee, my dear Dat Verkeer we met het geheel. Oh, dat is niet belangrijk. Als ik me niet vergis, zijn we journalisten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat jij nu gaat slapen. Het wordt al donker en het is behoorlijk uitgevoerd. Maar al die mensen zijn nog aan dek. Nou, die slapen hier. Zij hebben geen hut meer kunnen krijgen. Laat je de jouw door de, de bediende wijzen. Het is nummer 52. Ik wil nog even met die koopluit uitpraten. Goeienacht dan, Nicolai. Weltersten, met jou. Die zigeuners. Ik dacht dat ik die vrouw herkende. Ik moet weten of ze het is. Ze zeggen anders dat er een koerier van Moskou naar Erkutsk onderweg is met een brief voor de grootvorst. Dat wordt beweerd, Sangara. Maar die koerier zal of te laat, of helemaal niet aankomen. Daar ben ik zeker van. Ja. Deel 4 op weg naar Siberië. Wie kan iets afweten van mijn vertrek uit Moskou? En wie kan er belang bij hebben dat te weten? Nikolai, ik zocht je. Nadja. uitgerust? Ja. Ik heb goed geslapen, maar blijkbaar veel te lang. We zijn al in Kazan, hè? Oh, een kwartiertje pas. Je had rustig nog wat kunnen blijven liggen. Het is nog vroeg. Wil je dan niet van boord? Nee, dan krijg je weer controle op de kade, kijk maar. Het is de moeite haast niet waard. Langer dan een uur blijven we hier toch niet liggen. We kunnen beter gaan ontbijten. Wat een gedraaf. Er schijnen heel wat passagiers te zijn voor Kazan. Er komt er ook heel wat nieuwe bij voor Pierre. Heb je nog wat nieuws gehoord? Een van de kooplieden die aan boord kwamen vertelde... Dat hier dezelfde maatregelen zijn afgekondigd als, als in Nizhny Het schijnt dat de Tartaren veel terrein gewonnen hebben. Maar het zijn allemaal geruchten. Weet je, Nadja. Als we maar eerst van Pierre over de Oeral zijn, in Jekaterinenburg. dan ligt de grens achter ons en dan kan ik de toestand zelf beoordelen en mijn maatregelen nemen. Ja, en hoe komen we over de Ooral? Nou, Ik hoop met een Tarantas. En anders met een Tiljega, die zigeuners. Schijnen ook van boord te gaan. Zou het een dansgroep zijn? Hm? Uh, ik weet het niet. Kom, laten we naar beneden gaan. Nikolai, ken jij die vrouw? Welke vrouw? Die grote mooie vrouw. Het viel me net ook al op. Ze kijkt voortdurend naar je. Hmm, ik weet het. Nu zegt ze iets tegen de zigeuner naast haar. Die gedrongen man. Je kunt zijn gezicht niet zien. Zo diep heeft hij zijn hoed over zijn ogen getrokken. En nu kijkt ze weer naar jou. Nou, kom, laten we gaan ontbijten gek, als je haar niet kent. Ja, misschien probeert ze me te herkennen, Nadja. Ik heb haar en die man namelijk toevallig ontmoet s'avonds in Ingenioborod. Ze zegt me aan voor een spion. <lacht> misschien denkt ze nog steeds dat ik dat ben. Ik had die avonduren naar je lopen zoeken... en tenslotte ging ik wat uitrust op een bank in een soort park. Maar je eet bijna niets van al die lekkere dingen die op tafel staan, Nadja. Oh. Ik kan niet eten, Nikolai. Ik heb zoveel om over na te denken. Nikolai. ben jij werkelijk koopman? Hoe kom je bij die dwaze vraag? Jij liet die inspecteur in de trein een padaroshnaja zien. En de politiemeester Novgorod heeft mij erop bijgeschreven. Een geven ze toch niet zomaar aan de eerste de beste koopman? Dat is heel scherpzinnig opgemerkt, Natja. Maar ik ben ook niet de eerste de beste. In Irkutsk, waar ik woon, koop ik vaak in voor de regering in Moskou. En daarom wilden ze het makkelijk maken om naar Irkutsk terug te gaan. En een padaroshnaja geeft je de mogelijkheid... om één of meer beschermers op reis mee te nemen. Dus ik moet jou beschermen? <laughs> in zekere zin wel, ja. Tegen donkeroogige zigeun erin. en zo. <laughs> nou, vertel me nou liever iets over je vader. Mijn vader heet Vassilji Fjodorov. Hij was een bekend arts in Riga. Maar had een goede praktijk. We waren erg gelukkig met ons drieën. Mijn vader was lid van een buitenlands geheim genootschap. Toen dat bekend werd, kwam de politie hem halen om hem over de grens te zetten. Nauwelijks tijd om afscheid te nemen van moeder en mij. Vader werd verbannen naar Irkoetsk. Daar woont hij nu al twee jaar. Hij heeft er weer een praktijk op gezet, maar die loopt niet zo goed. Vanaf het begin miste vader ons heel erg. Moeder was niet gezond en te zwak om naar Rikutsk te reizen. Vier maanden geleden is ze gestorven. Toen besloot ik naar mijn vader toe te gaan. Maar had je voldoende middelen voor die lange reis? Nauwelijks. Daarom ben ik je dubbel dankbaar. Ik nee, begrijp nog altijd niet hoe je alleen door Siberië had willen reizen. Ik had een vrijgeleide voor Rikutsk. en Van een inval van de Tataren in Siberië wist ik niks. Daar hoorde ik pas in Moskou over. En toen ben je toch op de trein gestart. <truimert> Dat moest ik anders doen. Bovendien, het was toch mijn plicht tegenover mijn vader. En ik had mijn vrijgeleide. Dat werd pas waardeloos en niet zin Zonder jouw hulp had ik die stad nooit kunnen verlaten. Misschien zou dat wel beter voor je zijn geweest, Nadja. Ik weet niet of we Irkutsk wel levend bereiken. Dan heb ik in elk geval al het mogelijke gedaan om vader terug te vinden. We gaan al alweer trekken. Toe. Eet nou nog wat, hè. De hele tafel staat vol. Je hebt er nog niets van. Hille, ik moet nog mee. Attends, ik moet nog mee. Dan zult u moeten springen, meester Jollywood. Goed, dan spring ik. Oh. Very good, old man. U bent meer sportsman dan ik dacht. Stel u voor dat u de boot gemist had. Dan zou ik u toch altijd inhalen. Monsieur Blanc, hè? Al <laughs> had ik een boot moeten huren op kosten van mijn nicht. of postpaarden tegen 20 kpeekje per werst. ingehaald had ik u. Toch <laughs> gaat u niet zo lang door de stad moeten zwalken. Ik ben er ook even geweest, maar ik vond het een rommelige bedoeling. ik heb helemaal niet door de stad gezwalkt. Maar uh, het telegraafkantoor was nogal ver. Telegraafkantoor? Wilt u beweren dat u naar het telegraafkantoor bent geweest? Maar natuurlijk. Waarom dacht u anders dat ik van boord was gegaan? Werkt dat dan nog? Het werkt in elk geval van Kazan tot Paris. En dat was voor mij voldoende om mijn nicht het een en ander te berichten. Wat voor belangrijkste dan wel? Ja, u bent wel erg onvriendelijk tegen mij geweest, monsieur. Hij wilde voortaan op uw eigen houtje werken? Maar ik toch het nieuws niet onthouden dat de Tartaren... ...tot voorbij Sebipalachit zijn opgerukt en nu de ertische afzakken. Doe er uw voordeel mee, monsieur. Het is dan voor het eerst dat de telegraph tele een dag achter is het nieuws. Voilà. En daarom lijkt het mij toch beter dat wij, dat wij blijven samenwerken. Dan kunt u profiteren van mijn ogen en ik van uw ogen. En bovendien, monsieur, zullen wij in de gevaren die ons te wachten staan met ons tweeën toch meer bereiken dan alleen. U ja. hebt ja, gelijk. Uh, maybe. Dat heb ik zeker. Uh, komt u mee. Uh, dan gaan we overleggen wat ons naapje aan te doen staat. Ik ken Siberië een beetje. En u kent het helemaal niet. Ja, ja. En uh, de lounge? Jo, jo, dat vinden we wel een rustig hoek. In normale tijden, mon cher monsieur Blond, is er een postverbinding naar Yekaterinaburg. Maar we kunnen rustig aannemen dat die nu is gebroken. Dus we zullen een teljega of een tarantas moeten huren. Tot mijn spijt moet ik uw meerderheid al dadelijk herkennen. Wat zijn dat voor dingen die u dan noemt? Een soort rijtuigen waarschijnlijk? Een soort, dat mag u wel zeggen. Ik hoezo, een teljega is een open wagen met vier wielen. We spannen met een paard. Alle onderdelen van de wagen, dus ook de wielen, zijn gemaakt van hout en met dikke touwen aan elkaar vastgemaakt. Ja, en als die touwen breken? Oh, dan heb je altijd kans dat het voorste gedeelte van de teljega met de koetsier de volgende pleisterplaats bereikt. Terwijl het achterste gedeelte met de passagiers ergens met in de motor. <lacht> oh ja, maar dat gebeurt zelden, monsieur. Dat gebeurt zelden. Eh, het voordeel van al dat hout en al die touwen is dat onderdelen snel te vervangen zijn. Hè? Het hout daarvoor vindt men overal, in de bossen. En reservetouw neemt de coureur natuurlijk mee. Als hij niet vergeetachtig is natuurlijk. En ja, zo'n uh, kerntas. Terrentas is even min volmaakt en ook van hout. Alleen heeft een, een lange as, hè, begrijpt u? Waardoor hij iets steviger op de niet bepaald ideale wegen ligt. En, oh ja, hij heeft een, een grotere leren kap. Zodat je wat beschutter zit tegen zon of tegen de regen. Hij is even gemakkelijk te repareren en verliest minder gauw zijn achterstuk. Nou, dan nemen wij natuurlijk zo'n uh, talentas. Nou, dat zou inderdaad het beste zijn, monsieur. Ook al omdat hij met drie paarden is bespannen. Maar ze zijn zeldzaam. En u kunt veilig van mij aannemen, monsieur, dat er niet één meer te krijgen is als wij in Pierre Maan komen. Er is daar een uh, massale uittocht gaande, monsieur. Ja, dat belooft niet veel goeds. Uh, zo'n hotsendhouten ding, ja. Moet die ons over de oraal brengen? Zonder dat geluk vraagt niemand wel, hè? En wat betreft, eh, ik bedoel, dat probeert eh, Miguel Strogoff, dat zullen ook wij moeten proberen. Ja, hij is nog steeds aan boord. En dus reist hij ook naar Pjarno. Als hij die route kiest, is dat de beste. Ja, maar houdt zo'n paard dat voor, zo'n hele reis? Nou, dat, natuurlijk niet. Paard en koetsier worden om de best gewisseld in een, uh, aan een pleisterplaats. Meestal ontvangt de koetsier zijn loon per herst en dat zal onder deze omstandigheden. Dat moet loon moeten zijn. Dus wil ik proberen een tarantas te kopen, natuurlijk. In, in een Triodieka zou je veel te ongemakkelijk zitten. Het zal wel enige tijd kosten er een te vinden. Ik weet een paar adressen, maar die liggen nogal aan de buitenkant van de stad. In een Triodieka red ik het ook van Nicolaas? Nee, dat doe je niet. Maar laten we gaan slapen. Het wordt fris aan het dek. Morgenochtend zijn we in Pierre. En dan begint de reis pas goed. Ik ben niet wijs. Het is nog veel te duur. Er gaat geen kopeekje meer af, vadertje. Ik heb al vijf roebel laten vallen, maar dit is de huidigste prijs. En ik ben een eenvoudig koopman, geen gouverneur. U weet net zo goed als ik dat er in heel Pjerm... geen enkele andere tarantas meer te krijgen is. Ik ben vast niet de eerste bij wie het probeert. Nou, vooruit. Klets dan maar niet langer, het is goed. Ik heb geen tijd meer te verliezen. Hier, hier is mijn ja. Drie postpaarden en koets hier. En nog een beetje. En vergeet de leren achterklep niet aan de huid. Komt allemaal in orde Is het werkelijk veel te duur, Nicky? Ja. We hebben al twee uur kilometer we de weg. Dan ja, gik je dus op extra kosten. Zonder mij had je natuurlijk een teleurhek genomen. Nee, dat had ik niet. Zijn dat de paarden, Nicky? Weer op hoge poten met het lange haar. Het zijn Siberische paarden. Ze staan voor niks. Ze gaan als het moet dwars over omgevallen bomen door modderpoelen en sloten. Vertuig, geen leidsels. Nee, alleen maar touwen. Het grootste paard gaat tussen de Disselbomen, zie je. En die twee anderen worden aan de twee planken vastgemaakt. Waar is de bagage? Hier, goed zie je. Hier, en van mij alleen een rugzak. Is dat alles? Kraaien. Wat zegt hij? <laughs> kraaien. Dat willen de taal van de koetsier zoveel zeggen als... armoedzaaiers die niet meer betalen dan twee of drie kapeetjes per west. Maar ik zal hem antwoorden. Nee, geen kraaien, beste man. Maar adelaars. Zes kapeetjes per west en nog een royale fooi bovendien. Dan is de reden om, om op te schieten, vadertje. Ja, dat dacht ik ook. Zo. Alles klaar? Stap maar in, Nadja. Vooruit koets hier. We vertrekken. Een goede reis. Bedankt. Maak het je zo makkelijk mogelijk, Nadja, met die deden. Zo. Gaat het? Oh, jawel. Van Pjern naar Jekaterinenburg is het 300 vest, heb ik uitgerekend. Klopt dat, Mm-hm. Ja. En hoe lang hebben we daarvoor nodig? Twee dagen en twintig. We zullen s'nachts moeten doorreizen. Elke uur dat ik eerder in Irkutsk ben, is winst. Je zult van mij geen last hebben. Wanneer kunnen we in Irkutsk zijn? Als de Tataren ons met rust laten... Binnen een dag of twintig. Mm. Heb jij deze reis al eerder gemaakt? Ja. Verschillende malen. Als winters gaat het veel vlugger niet. Dan is het ook veiliger. Ja, ah, vooral vlugger. Maar je zou veel last van de kou en de sneeuw hebben gehad. Huh. Beter kou dan deze hitte. De winter is de vriend van ons Russen. Ja, maar voor die vriendschap moet je anders wel een sterk gestel hebben, Nadja. Ik, ik heb in de Siberische steppen soms 40 graden vorst meegemaakt... zodat ik mezelf door mijn kleren van rendierhuid heen voelde verstijven... en de paarden bedekt waren met een schild van ijs. Maar de slee vloog wel als een orkaan over de vlakte, over meren, rivieren. Geen enkele hindernis. Alleen de sneeuwstormen, daar zijn er heel wat in omgekomen. En jij niet? Ik ben ook Siberiër. Van jongs af aan ben ik aan het klimaat gewend. Toen ik met mijn vader op de berenjacht ging... Hoeveel keer ben jij twintig door de steppen gereisd? Drie maanden. Als ik naar Omsk ging. Wat moest je daar dan doen? Mijn moeder bezoeken. Die is daar blijven wonen na de dood van mijn vrouw. Jij naar je moeder? Ik naar mijn vader. Niets zal me tegenhouden in de gelij. Al moest ik lopen. Je bent een dapper meisje, Nadja. Met Gods hulp zullen we Wat wel mee. Het oponthoud bij de pleisterplaats en het avondeten hebben me goed gedaan. Je kunt merken dat we verse paarden hebben. Dat is ook wel nodig voor de nacht. Nou, probeer dan nou maar wat te slapen. Hier, dan heb je mijn dekens erbij. En jij dan? Ik blijf wakker. Je weet nooit wat er onderweg gebeurt. Laat me, ik laat me liever niet in mijn slaap verlassen. Doe je dat je 48 uur niet slaapt? <laughs> Ik heb wel eens vier nachten niet geslapen, dat doet me niks. Ja, je bent sterk, Nikolai. Je bent ontzettend sterk. Wat is het, Nicolai? Vier uur. De dag schiet alweer op. En mijn tijdschema klopt. Nog even en we zijn bij de laatste pleisterplaats voor het gebergte. Wat is het ontzettend heet? Kunnen we het zijn niet beter oprollen? Dan krijgen we wel zon binnen, maar ook frisse lucht. Ja, dat is misschien wel beter. Nee, Nee, laat maar, ik zal het wel doen. Nee, ik help je. Kijk toch eens even, Nicolai. De Oeral. Je kunt nu de vorm al helemaal onderscheiden. Tja. Daar ligt de muur tussen Rusland en Siberië. Een gevaarlijke muur. Dat hangt er vanaf. De wagen heeft zich tot nu toe goed gehouden. en de wegen in de bergen zijn niet slechter dan die door de steppen. Als we maar geen onweer krijgen. zit behoorlijk vocht in de lucht. Ja. Hé, hey, de wagen mindert vaart. Mm -hmm, de pleisterplaats. Kom, Nadja, dan ja. kun je nog even die benen strekken. We zijn hier voorlopig nog niet weg. Goedemiddag, postmeester. Goedemiddag. Nikolai Karpanov is mijn naam. Hier is mijn padaroshnaya. Drie verse paarden graag en een andere koetsier natuurlijk. U boft, vadertje, dat ik nog drie verse paarden heb... Als er een tarentas voor u had gezeten... Wat bedoelt u? Nou, een uurtje geleden kreeg ik een taillegaar hier. Die had dus maar één paard nodig. Een uurtje geleden? Hoeveel reizigers, postmeester? Twee. Een man en een vrouw? Een slanke sigurin Nee, nee, nee, nee. Twee heren. En keurig glit. Het leken me mensen uit West-Europa. Oh. oh, juist. Kom, Nadja. We gaan wat eten. Het zijn die journalisten waarschijnlijk die we aan boord zagen. Toch vind ik het geen prettig idee dat ze me voor zijn. Het is toch zeker niet uw bedoeling, Korpanov, om vannacht over de oeral te reizen? Dat is wel degelijk mijn bedoeling, postmeester. Ik wil morgenochtend in Jekaterinenburg zijn. Maar er is onweer op komst. En een onweer in het gebergte is geen grap. Misschien komt het vannacht nog niet. Nou, Alle voortekenen wijzen op dat het wel komt, Wadertje. En hoog genoeg. Ik zou dus maar rustig blijven overnachten. Geen sprake van. We moeten verder. Uh, we zullen voorzorgsmaatregelen nemen. Laat u de kap met extra touwen vast, jorre, postmeester... ...verdubbel de strengen van de paarden. Mm. Laat de stootplaten van de assen met stroom dan en schok de wagen ook minder... ...en laat het voor- en achterstel met een dwarsbout verbinden... ...en dat met schroeven en moeren vastzetten. Dan kan de taart wel tegen een stootje. Nou, ik zal het laten verzorgen. Maar ik vind het toch niet verantwoord wat u gaat doen? doen. Ik neem die verantwoording. Dat moet ik wel. En nu gaan we eten. Ik reken erop dat alles in orde is als we klaar zijn. Ik zal mijn best doen. Maar rond weer in de bergen met storm en losrakende gesteenten... Is geen Is alles voor elkaar? De wagen is gereed voor vertrek. Vooruit aan koetsier op de bok. En bedankt voor alles, postmeester. Mm -hmm. Rijden! Nou, als die je Katharine boer het maar halen. Hé, jongens, hé! Acht uur laat zijn we de top, Yamchik? Vannacht om één uur. Als we het halen. Zeg eens, vriendje. Het is toch zeker niet voor het eerst dat je een weer in de bergen meemaakt? En nee. En god geef het dat het niet de laatste keer. <laughs> ben je bang? Huh? Ik ben niet bang. Maar het was niet goed om te vertrekken. Zorg dat je niet weer stil bent staan. De meesten zijn versuft. Zeem ze dan. Ik ben niet zo sterk als u. Ik help je toch. We moeten om die hoek. Onweer kan niet lang meer duren. Dat was het even. Uit. Goed, Ja! Maar los. Ja! Maar kunnen we nou niet beter naar beneden gaan? Jij bent een krankzinnig man. Nou, we hier een zijn. eind. Onweer brengt me af. We uit de we kunt u kunt nu wel uit de wagen komen naar het jagen. Hier in de kloof zijn we veilig. Oh, het was verschrikkelijk, Nicolai. Maar wat mij betreft kunnen we gerust meteen verder. Heen. Nee, nee, nee, nee. De waarde moeten we tot rust komen. Je mag geen enkel risico nemen. Ik heb een bijzondere plicht te vervullen. Een bijzondere plicht. Ja, je hebt gelijk. Reizigers die hulp nodig hebben. Ja, elk voor zich en een god voor onszelf, hadertje. U wilt de paarden in de wagen toch zeker niet opnieuw in gevaar brengen? Nee, ik ga lopen. Ik wil weten wat er aan de hand is. Dan ga ik met je mee. Nee, Nadja. Nou Jij blijft hier, bij de jamschik. Ik wil hem nu ook niet alleen laten, al die emoties. Jullie blijven hier wachten, wat er ook gebeurt. Goed, Nikolai. Uw broer is eigenwijs. Door alsof er niets aan de hand is. Ik zal hem over hem beklagen bij de kanselarij. Ja, dan schieten we nu niet veel mee op. Goed zie je, de wagen is gebroken. Die, die vent hoort niets. heeft blijkbaar niets gemerkt ook. En u hebt me nog wel verteld dat zoiets praktisch niet voorkwam. Maar nu staan we dan toch hier... met het achterste gedeelte van de Talléga... in de modder. Dat paroute onweer hij is ook nog niet voorbij. <laughs> is eigenlijk wel een... een komische situatie, hè. Daar gins rijdt een halve Talléga... En... Wij staan hier in de andere helft. Nou, ik kan het komische er uh, niet van inzien. Ik dacht altijd uh, dat de Engelsen zoveel gevoel voor u hadden. Hé, hey, wacht eens even. Daar komt iemand. Wie? wie? Dat is Michael Strogoff, de huh? courier van dat zaar. Ah, ah, monsieur Blount, laat u een niet merken dat wij weten wie hij is. Ah, of oh, course not. Ah, bonjour, monsieur. Ah, wat een bijzonder genoeg om hier te zien. Ik ben Alcide Jolivet en dit hier is mijn vriend Harry Blount. Wat er uh, aan de hand is, dat begrijpt u waarschijnlijk zelf ook wel. Uh, wij hebben elkaar, meen ik, aan boord al gezien. Ik ben Nikolai Karpanov, koopman uit Wilkoetsk. Ach, ja, natuurlijk, dan nou weet ik uw naam weer, monsieur. <laughs> Heel vriendelijk dat u uh, naar ons toegekomen bent. Ja, mijn zuster en ik staan 500 meter hier vandaan met onze tarantas. Jammer genoeg kan ik u daarin geen plaats aanbieden, want er is maar ruimte voor twee. Ik, ik kan u wel een van mijn paarden lenen om dit achterstuk naar Jecaterinburg te rijden. Of gaat u daar niet heen? Ons doel is nog niet helemaal bepaald. Maar in elk geval reizen we naar Ichem. Ah, nou dan kunnen we tot zover samen reizen, als u wilt. Ik moet naar Omsk. Oh, dat is maar toch wel vriendelijk, monsieur. Eh, als u nog verder in gaat, zullen wij elkaar misschien nog wel eens vaker ontmoeten. Wij reizen namelijk overal heen waar wij wellicht een kogel... maar in elk geval nieuw zullen opdoen. Mm -hmm. Van kogels gesproken, waar ik overigens niet zo bijzonder opgesteld ben... Weet u misschien toevallig hoe ver de Tataren al zijn doorgedrongen? Ah. Ik hoorde dat ze de hele provincie Semipalatins hebben bezet. en in versneld tempo oproeken dankt dus Monsieur, Als u voor hen in Omsk wilt zijn, moet u dus voortmaken. Werkelijk. En in Kazan werd ook beweerd, maar dat zal u waarschijnlijk niet interesseren. dat de verrader, kolonel Agarov, vermomd over de grens is gekomen om zich bij de Tataarse aanvoerder te voegen. Dan zou hij dus al in Siberië zijn. En u zegt dat hij vermomd over de grens is gekomen? Als wat vermomd? Als zigeuner. Als... Als ja. Zigeuner. Ha. We... Was hij dan misschien bij die groep die in Kazijn van boord is gegaan? Dat lijkt me heel waarschijnlijk. Aha. Als u mij wilt volgen, heren, dan gaan we een paard halen. Voor u Taljega. Hoi. twee maal heb ik hem om mijn bereik gehad.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 Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar, door Jules Veil. De werking op Gerard. Michael Strogoff, Koen Flink. Nadia Fjodrova, Corrie van der Linde. Alcide-Jolivet, Jan Burkes. Harry Blount, Herbert Joeks. Sangare, Fesio Boni. Agarof, Frans Zomers, Stalhouder, Ben Heuyer. Koetsiers, Kees van Ooyen en Frans Zuidinga. Postmeester, Kommer Klein. Fred De Bier. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Bronk. Michael Strogoff. Oké, okay, volgende week vrijdag bij uh, vpro's Woord.nl op radio 1. Ook weer tussen vier en vijf. Ja, het is dan natuurlijk eigenlijk al lang maandagochtend. Deel vijf en zes. En hier dan volgende week, zondag op maandag, deel zeven en acht. Nou heb ik al uh, zitten kijken, maar dat is net even iets langer dan, uh, dan deze twee delen samen. We zitten over het uur, dus dat wordt nog een beetje gedoe. Dus ik denk dat ik dan net voor vieren al ga beginnen. Dus let daarop. Goed, ik wou nog even de tros bedanken en uitgeverij Rubenstein. Vandaag is trouwens ook het hele hoorspel op cd te krijgen... Als bij deze start van de week van het Luisterboek.